Met het NOS -journaal. De griep in Nederland lijkt op zijn hoogtepunt. Volgens onderzoeksbureau Nivel neemt het aantal gevallen de laatste tijd niet meer toe. In de zesde week van de epidemie melden zich 114 mensen per 100.000 Nederlanders bij de huisarts. Het gaat dan vooral om jonge kinderen. Bij een aanslag op een militair konvooi in Zuidoost-Turkije zijn doden gevallen. Hoeveel militairen zijn omgekomen is nog niet bekend. Wordt er wordt door sommige persbureaus gesproken over zeven doden. Turkije zegt inmiddels te weten wie achter de aanslag is in Ankara zat. De Turkse premier Davutoglu zegt dat de Koerdische IPG-militie erachter zit. Die groepering is actief in het noorden van Syrië. Bij een busongeluk in Ghana zijn 53 mensen omgekomen. De bus reed bij een kruispunt op een tegemoetkomende vrachtwagen. Volgens ooggetuigen heeft niemand in de bus het ongeluk overleefd. Autoriteiten spreken van een van de ernstigste verkeersongelukken in de geschiedenis van Ghana. De man die gisteravond in Amsterdam werd doodgeschoten, was volgens de politie geen zware crimineel. Het slachtoffer is een man van 37. De politie houdt nog wel rekening met een liquidatie, maar wil verder niets over de zaak kwijt. De man werd gisteravond op de oostelijke handelskade doodgeschoten. Daders zijn gevlucht. De World Press foto is gewonnen door de Australische fotograaf Warren Richardson. De winnende foto is gemaakt op de grens van Hongarije en Servië. Te zien is hoe vluchtelingen een kind onder een hek met prikkeldraad doortillen. De jury omschrijft de foto als een klassieke foto die tegelijkertijd tijdloos is. In totaal vielen 41 fotografen in de prijzen in acht categorieën. Het weer, vanuit het westen wat meer bewolking en er valt wat regen of natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden. Dit was het NOS. -jum. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 De Jos die bent. Nog zoiets. <lacht> Luister mensen, ik hou van muziek. Daar gaat het niet om. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik hou van mooie muziek. Met gevoel gespeeld door muzici. die hun instrument meester zijn en bereid zijn daar moeite voor te doen. Daar hou ik van. Muziek troost mij als ik het moeilijk heb. En ik had het moeilijk die dag. Ik ben er heel goed. Ik loop door de stad. Ik zie een poster hangen, Joski bent. Ik wist niet wat het was, maar ik dacht, bent. Muziek. Was ik aan toe? Ik was toe om getroost te worden door mooie muziek. Ik ga daarheen. Ik betaal verdomme nog geld voor een kaartje. Ik zit daar in die zaal, dat tuig begint te spelen. Kut muziek. Geïnspireerde Bagger. Dat dat niet met muziek maken te maken. Muziek maken doe je met je hart. En dat is niet met je tongetje bek. Kwaad op een telefoon staat de hengste. Je zal een componist zijn, weet je wel. Gezwoegd hebben op een mooie melodie. En dan gaan die mafketels. Want dat zijn het, Die maken het kapot. En waarom? Waarom? Omdat ze lui zijn. Ja. Te lui om te repeteren wat elke muzikant moet. Maar nee hoor, ik ben wel goed. de goe is toch wel leuk. Ja, met zo'n instelling blijf je zwakzinnig. Vind je gek? En zo gek zijn ze niet hoor. Oh nee. Nee, nee, want de hele dag is het van En dan is die laatste verzorgen weg. En dan tegen elkaar, zeg, ik heb die gozer helemaal ondergekwijld. En dat is wat de Les Humphries Singers met Mexico. Ja, een beetje warm weer. Hè? Dat is wel leuk. Ja, beter dan dit dus, die uh, roller. Ski, me, ski hut muziek. Het is <laughs> zo koud, hè. Ja, maar het was, was ook een beetje natte sneeuw toen ik wegreed. Uh, natte sneeuw. Dus, ja, ja, rijp in de morgen, Alles glad. Yeah. Nou, ik hou er ja, wel... Liever in Mexico dan. Ja. Ik hou er helemaal niet van. Ik hou het nou, niet. Nou, nog een keertje in Mexico dan. Nee. <laughs> andere in Mexico. Ja. Maar. Andere. Een andere in Mexico. Doet iets. Een ongelooflijk regenweer. En ik zei een beetje kwaad. Ik wil geen modderige vegen meer. Ik wil een zonniger klimaat. Toen zijn we dadelijk op reis gegaan. Met een vliegtuig en zo. Nu lijden wij een paradijsbestaan bestaan. In het land van boy Dias wat de killers tofias. Te lekker aan de zee. Alleen al oh nee, we nemen het naar de tv. Alleen al nee, oh nee. En we hebben alle twee. Alleen Oh nee, we nemen een grote mexicane kans. Dat reisje was een goed idee. Alleen al oh nee, we doen het aan alle twee. We zitten lekker aan de zee, oh nee oh nee. We hoeven niet naar de tv, oh nee oh nee. En we hebben alle twee, oh nee oh nee. Een grote Mexicaanse, dat reisje we een goed idee, oh nee oh nee. We je alleen, alle feestjes mee, oh nee oh nee. En we zeggen Karamba, karamba, dit is het leukste land. We zitten lekker aan de zee. Oh nee, oh nee. We hoeven niet naar de tv. Oh nee, oh nee. En we hebben alle twee. Oh nee, oh nee. Een grote merk, Zikaanse was een goed idee. Oh nee, oh nee. We doen dan alle feestjes mee. Oh nee, oh nee. En we zeggen joeppieje. Dat waren Samson en Gert met uh, Alweer Mexico. Om een beetje in zonnige sferen te komen. Want met die kou buiten, dat is toch niet zo leuk, hè? Dus denken aan warme oorden, dat is gewoon leuk. Ja, dat is uh, beter dan die kou. Ja. Nou, ik heb wat, uh, wat leuks bedacht. Oh? Dat, uh, dat komt... Nee, ik, is... uh, ik moet meteen wel de vrijwillige vacature doen, hè? Kort over. Kort overal? ja. Moet ik even wachten hiermee dan? Ja, dan wacht je even met je leuke planning. Ga ja, eerst de vrijwilligersvacature ja. doen? Ja, laten we die eerst maar doen. Er zitten nou. mensen misschien op te wachten. Oh, nou, over vrijwilligers gesproken. Dan kan ik straks wat zeggen. Ja. kom ik zelf terug. Ja, is goed. Het woord is aan jou. Ja, oké. Okay. Nou, de, de vrijwilligersvacature van de week is deze week... de begeleider voor de 10.000-stappenwandeling 10 in, uh, in Zandvoort. Wij zoeken een enthousiaste Zandvoortse vrijwilliger... die andere actieve Zandvoorters wil begeleiden bij een maandelijkse wandeling... 10.000 stappen in en rond Zandvoort. De wandeling vindt elke zondag, laatste zondag van de maand plaats... en start altijd om 10 uur bij Snackbar Anytime de Oude Halt aan de Vondelaan. Uh, het is dus één keer in de week op zondag. Je kan je aanmelden bij Stefan van der Pol. Zijn e-mailadres is svanderpol, apenstaartje, Een je... Telefoonnummer... Ja, ik heb het ook op de site op de Facebookpagina van Zandvoort Lunch te moeten Dat moet het, het, het nog een keer zeggen hoor. Je e ja, dat... ja, valt in de reden, want ik was oh. nog bezig. <hierreur> <hierreur> Misschien zijn mensen nu een pen aan het pakken. Het uh, E-mailadres ook nog een keer geven: S van der Pol, dus aan elkaar zonder uh, punten ertussen. Apenstaartje sportserviceheemstedezandvoort.nl Het telefoonnummer is 023 57 34679. 023-573-4679. Mag ik nu? Ja. Oké. Okay. Nou, dit nummer gebruiken we altijd in het programma CFM Uit zandvoort als okay. afsluiting. Aha. Nou, nou is Pieter, Joustra en ik die zijn aan het uh, lobbyen om mensen vrijwilligers te krijgen... die de knoppen kunnen bedienen. Want ja. het gaat maar om een één uurtje in de maand... We willen echt een team hebben van acht tot tien mensen. Dat we een pool hebben waar we uit kunnen putten. En we willen weer CFM Oud-Zandvoort tot leven roepen. Mm -hmm. Want ja, Pieter wordt iedere week lastiggevallen... door mensen die zich gaan opgeven voor het programma. Ja, het draait al twee jaar niet meer of zo. maar dus. <laughs> ik word ook, dus. ik ja. word ook steeds gemeld door mensen van... ja, ik heb gehoord dat jullie nog mensen zoeken. Ik woon niet meer in Zandvoort, maar ik ben dan en dan en dan zou ik kunnen. Maar we hebben het programma niet meer. Dus toen hebben we bedacht, van, nou, dat moeten we gewoon weer gaan doen. Dus we hebben bedacht, we gaan het doen als we voldoende mensen hebben. Want het is de laatste keer is het dus uh, niet doorgegaan. Omdat we geen mensen hadden die de knoppen konden bedienen. Dus mochten er nou mensen geïnteresseerd zijn om een beetje betrokken te raken bij Radio ZFM. Het is op zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Het is nog niet 100% zeker dat het doorgaat. Maar we doen ons best. En gisteren hebben de, al twee mensen zich aangemeld. Die hebben gezegd van nou, wij willen wel uh, de knoppen doen. Ja, ja. Nou, goede oproep. Dus er zijn er al twee. En laten we hopen... Dat er nog wat meer komen. Dat er nog wat meer komen. Ja. Want ja, als er één schaap over de dam is... Dan komen er dan ook veel meer. Ja. Maar dat is natuurlijk ook handig voor Sierra Dunst. Want als ik er straks weer niet ben... Ik zit weer op een andere boot ergens in... Uh, of Van Mexico of uh, de Baltische Zee, weet ik wel waar ik naartoe ga. Dan moet er toch iemand die knoppen doen. Ja. En anders kan het programma niet doorgaan. Dat is natuurlijk ook weer jammer. En dan dus zit Joke Westenburg, die zitten we helemaal te luisteren. Van, <laughs> hey, ze zijn er niet, ze zijn er niet. Kan dat nou? Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Nou, nou ik heb wat, uh, wat anders uh, ook bedacht, wat uh, misschien leuk is. Vertel. Maar dit nummer, dat, uh, dat duurt niet zo lang, denk ik. En... Nou, vertel. Ik kan het niet helemaal vinden. Ja, die, uh... <laughs> Zie je wel? programmeer ik dat in. Ja, en ben je kwijt. Je zet gewoon weer weg. <laughs> ik, Computers op, ook altijd, hè? Kan dat nou, nou altijd hè? aan de computer, nooit aan de mensen. Ik had zo bedacht, ik ga wat voorlezen... en dan moet jij kijken of jij herkent welk nummer dat is. Hm. Ja? Oké. Okay. Ik ben zoals jij. We zijn zoals zand en zee. En daarom heb ik je zo erg nodig. Ik ben zoals jij. We zijn als dag en nacht voor elkaar. Altijd daar, altijd maar daar. En je weet, toch laat ik je vrij... omdat men elkaar dan gemakkelijk trouw blijft. Ik net zo goed als jij. Juist dat maakt onze liefde anders... En dat maakt onze liefde zo apart. En dat vind ik goed. Ik ben zoals jij. We zijn als zand en zee. En daarom heb ik je zo erg nodig. Ik ben zoals jij. Ik ben zoals jij. Precies zoals jij. Wat er ook gebeurt, wij beiden zullen niet uit elkaar gaan. We leren elkaar alleen maar beter kennen. Ik net zo goed als jij. En juist dat maakt onze liefde anders. Ik ben zoals jij. We zijn als zand en zee. Nou, ja. heb jij een idee? Nou, Nederlandstalig valt uit. Ja. Engels? Het is niet Engels. Je zou, als je de muziek hoort, zou je wel denken het is een Engels nummer. Oh. Ja, dan, dan denk ik Frans of Duits. Ja, het is Duits. Zal, ja. ik, zal ik hem draaien? Ja, draai maar. Marianne Rozenberg met Ich bin wie natuurlijk. Ja. Tijd weer. ZFM. Zandvoortse Luna, de speciale Alex Slim Mac Remix. Vamos a la playa. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van donderdag 18 februari 2016... Een jongen heeft woensdagnacht een auto tot de losgereden in Zandvoort. De jongen bleek gedronken te hebben. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. Rond half drie s'nachts ging het fout bij de kruising van de kamerling en de Farenheidstraat, Toen de bestuurder de controle over het voertuig verloor en in tegengestelde richting tot stilstand kwam. Hij en zijn bijrijder kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De auto kwam er duidelijk minder goed vanaf. De jongen zal het slechte nieuws zelf aan zijn ouders moeten brengen. Hoewel de klap aanzienlijk moet zijn geweest... zijn de airbags niet in werking getreden... omdat de auto aan de zijkant is geraakt. Een berger zal het voertuig ophalen. Ik zal niet meer rijden, denk ik. De Nederlandse kust is vorig jaar door 2,3 miljoen buitenlanders bezocht. Zij gaven in totaal 1,2 miljard euro uit. Vooral Duitsers en Belgen houden van de Nederlandse stranden en duinen. Zij prijzen vooral de goede bereikbaarheid... de fiets- en wandelmogelijkheden en het wijdse uitzicht. Dit concludeert het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen... in een woensdag gepresenteerd onderzoek. Er kwamen vorig jaar bijna 1,6 miljoen Duitsers... en bijna 420.000 Belgen naar de Nederlandse kust. De onderzoekers zien ook punten waarop het kusttoerisme... verder ontwikkeld kan worden. Als voorbeelden worden genoemd restaurants met streekgerechten... excursies naar het achterland, bestoek aan historische bezienswaardigheden en een verblijf in kleinschalige accommodaties... Op dit moment is de gemeente bezig met een duinplantsoen aan te leggen in de Keesomstraat. De werkzaamheden vinden plaats tussen de flat Distel en De Meeuw. Het terrein wordt omgetoverd tot een duinlandschap. Op deze manier komt, voor, uh, komt zowel de voor- als de achterkant van de flat in meer in een duinlandschap te liggen. Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd over de werkzaamheden. De gemeente wil het duinplantsoen verder vormgeven met grondheuvels, helmgras en de beplanting van een groep duindoornheesters. Ook heeft de gemeente de grond ingezaaid met een bloemrijk duinmengsel... om extra bloemen te krijgen. Deze bloemen groeien tot ongeveer een meter hoog. De hoogte is zo gekozen dat het terrein goed zichtbaar blijft vanaf de weg. Dit met het oog op de sociale controle. Verder verschijnen er een aantal grove dennen en meidoorns. De dennen en meidoorns zullen in hun eindhoogte, als ze volwassen zijn... veel kleiner zijn dan de huidige omliggende bomen. Op dit moment vindt een soortgelijk, soortgelijk project plaats bij de flat de dit project loopt nog en zal rond mei worden afgerond. Dit voorjaar gaat de gemeente Zandvoort aan de slag met de openbare ruimte rondom de louis Carré. Daarnaast gaat de gemeente ook aan het werk om nutsvoorzieningen aan te leggen in de Louis-Davidstraat omdat de nieuwe bebouwing daar gestaagd vordert. De opknapbeurt gebeurt aan de openbare ruimte in het louis Carré aan de kant van de Cornelis-Legerstraat. Tussen het plein bij de ingang van de blauwe tram en de grote krocht gaat de gemeente de riolering vervangen. Ook aan de kant van de Louis-Davidstraat volgt een opknapbeurt. Verder verdwijnt de huidige eindhalte van de lijnbussen en komen deze weer terug tegen het raadhuisplein aan te liggen. Verder komen er nutsvoorzieningen door de nieuwbouw in de Louis-Davidstraat. Ook plaatst de gemeente vier extra bomen. De gemeente Zandvoort is ook van plan om drie ondergrondse containers voor huishoudelijk afval te plaatsen. Deze ondergrondse containers vervangen de containers... die nu voor het braakliggende terrein aan het schoolplein staan. Voor overige containers zoekt de gemeente nog een plek. Eind februari, begin maart... begint de gemeente met de werkzaamheden in de Cornelis-Legerstraat. Vanwege bereikbaarheidseisen eisen die de brandweer stelt... zal de gemeente dit werk in twee fases doen. Halverwege mei volgt de Louis-Davidstraat. Ook deze straat pakt de gemeente in enkele fases... Deze werkzaamheden bestaan uit het ophogen van het weggedeelte om aan te sluiten bij de nieuwbouw... waarna de aansluiting van de nutsvoorzieningen volgt en als laatste het, is het straatwerk aan de beurt. Begin juli zullen rond de, gemeen, uh, gemeen, begin juli rond de gemeente de werkzaamheden af. Het is in verband met de aansluiting op de nieuwbouw niet mogelijk dit deel uit te voeren buiten het toeristische seizoen... zoals dat gebruikelijk is in Zandvoort. De overige stukken van de openbare ruimte in het plantgebied rondom het schoolplein, het Zwarte Veld en de noordzijde van de Prinsessenweg pakt de gemeente nog niet aan. De werkzaamheden zullen volgens de gemeente tot enige overlast gaan leiden, wat onvermijdelijk is. De gemeente heeft in ieder geval maatregelen genomen dat alle woningen en winkels te voet bereikbaar blijven. Daarbij is ook rekening gehouden met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Tijdens de werkzaamheden in de Louis-Davidstraat zal de bus een andere route volgen over de hoge weg. De huidige bushaltes aan de Prinsessenweg zullen daar dus tijdelijk buiten gebruik zijn. Daarnaast zal tijdens de afsluiting van de Louis-Davidstraat... de rijrichting in de K Grote Krocht tijdelijk veranderen... zodat het verkeer weer vanuit het centrum over de Grote Krocht... naar de Hogeweg en de Dr. Gerkenstraat toe rijdt. Deze maatregel neemt de gemeente omdat het anders de, haltewe de halteweg de enige weg is... vanaf het Raadhuisplein. De gemeente vindt het onwenselijk. Na de werkzaamheden zal de gemeente de huidige rijrichting weer herstellen... Dit was het regionale nieuws. CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt en de kan, kans op neerslag neemt toe in Zandvoort. Met vanavond kans op natte sneeuw. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 4 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 1 graad. De komende dagen neemt de bewolking toe en is de kans op regen hoog in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 10 graden overdag en blijft 10 graden s'nachts. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig, windkracht 6. Na het weekend neemt de kans op weerslag weer af en daalt de temperatuur tot 7 graden overdag en 2 graden s nacht. Het van de zuid, ik, op De ballets hoor je hier, op ZFM. More to do than can ever be done There's far too much to take in More to find than can ever be found But the sun rolling Het zit er alweer bijna op, Imco. Ja, gaat snel, hè? Ik zit hier al, voor mijn gevoel, twintig minuten, maar... Ja, het vliegt om. Het is alweer twee uur. Ik zie steeds Nico voorbij komen als je dit niet ja. bereidt, Ja, maar dan moet je denken aan werk in de tuin. Dat is nog te koud. Ah. Ah. Je kunt een beetje denken aan warmere periodes. Ja, lekker, dat wel. Lekker voorjaarzonnetje, graagje 2022. Ja, ja. Uh, uh. Oh, Meneer? Ja, ah, ik hoop heel snel. <laughs> Nou, ik, ben mijn mijn werk, ik ben voor mijn werk ben ik pas in Afrika geweest. Nou, daar was het gewoon 34 graden. Ja. Met de luchtvochtigheid 100%. <laughs> dus doe je één stap buiten, Dan dus zweet je. Maar dat verdampt niet. Want dat kan niet verdampen, want er zit al genoeg oh, vocht in. Oh, de, de nacht, oh, erg. En dan heb je zo'n overal aan. Zo'n. zo'n uh, zit vuur vast overal. dan moet allemaal speciaal tegenwoordig. Uh, speciale stof. Wat, wat, Koken. Dat, dat zijn dan nou zogenaamde zomer overal tropisch overal. Nou, dat, dat, dat, dat werkt allemaal niet. Oh, wat en dan erg. loopt het zweet aan de binnenkant van je overal zoiets goed in. Oh, wat erg. Oh, dus ja. als je dan een paar uur gewerkt hebt, dan kan je hem uitwringen. Ja. Oh, dan denk ik bij 30 graden, dan lig ik altijd op het strand. En dan ga ik boven bij de tent liggen op het randje dat het naar het strand afloopt. Op een beetje. Want dan komt als eerste dan het zeewindje. want Dat komt altijd over het ja. strand heen, want het zand is heet. Dus dat zorgt dat, het, dat die lucht wat hoger komt. En dan komt het briesje komt dan net op die hoogte van die drie meter. En dan lig je altijd meteen het eerst in de koelte. Ja, dat is ook wel een goed idee. Ja. Ja. Maar water in het voorjaar is al zo koud. Ja. Nou, als met 30 graden is dat wel heel lekker hoor. om af te koelen. Ja, dan wel, ja. Ja, dat zeg ik. ziet er alweer naar uit. Ja. Met een briesje, een koud briesje. Noordenwind. Ja. Een no ja. beetje golven. Ja. Ik heb er wel weer zin in. Ja. Maar helaas is het nog niet zover. Nee, helaas is het uh, nog niet eerst, eerst zo Is nog erg. de voorjaarsvakantie? Ja, ook nog. Ja. Nou, over vakantie gesproken. Ja. Heb je nog plannen? Nee. Nog nee. <laughs> nee, niet. niet. Nog niet. Ja, door mijn werk kom ik nog wel eens ergens. Dus ja, ik maak niet zoveel plannen. Nee. Zit, zit ik ineens in Zuid-Afrika en zo? Ja. Oh, daar is mijn neef net uit vertrokken. Oh. Michiel, Michiel Drommel. Die ja. was in Zuid-Afrika een uh, goede week. Ja. En die is net weer op de terugreis. Ik moet hem een keertje uitnodigen. Ja. Dat is leuk. Ja, die kan leuke dingen vertellen. Ja, ik zag een paar filmpjes staan op, uh, op YouTube van hem, ja. dat hij dus optrad op het uh, podium. Ja oh, ja, oh, dat heeft hij veel gedaan. Ja. En ik had zoiets stuurde met die link toe. Ik dacht, nou dat is iemand anders. Hè. Dat, dat, dat, <lacht> dat is hem helemaal nou niet. Welk filmpje had hij gestuurd? Was, ik... dat, was dat met die parasol? Ja. Dat, dat straf... ja. ja, gemeesterlijk. Dat is heel moeilijk om te doen. Dus ik denk van ja, die... waarom doet hij dat hier niet? Ja. Ja, nou, maar dat kost heel veel werk, hè. Ja, dat is waar. Dat heel veel oefenen, voet. ja. Wat een mooi strandtentje had hij gemaakt in het uh, ja. Stadvermuseum. Ja, we zijn nu met ons volgende project bezig. Oh, nou. <laughs> Samen. Mogen we het al weten? <laughs> Jawel. Ik wil uh, kijken of ik... Uh, we zijn al bij het uh, stadsarchief in Haarlem geweest. Ik wil eigenlijk de kamer van Sissi nabouwen. Waar ze hier in een hotel heeft gelogeerd. Hm. Met een strandtentje, want dat trekt toch toeristen. Ik weet niet of er wel foto's van zijn. Maar er zijn wel tekeningen van het pand, dus je weet wel uh, de afmeting okay. van de kamer. Dus dan kan je een beetje... Dan kom je al een heel eind natuurlijk. Ik heb nog wat oude interieurfoto's van hotels van vroeger. Kijk, dat bedoel ik. Er waren hele dure meubels die erin stonden. Ja, dat maakt niet uit. En er stond dan uh, een bordje beneden bij de receptie van uh, stromend water op de kamer. Ja, mooi hè. En dan kom je daar en stond er een waterkan. En die moest je optillen en dan <lacht> moest je hem leeggieten. En dan was het stromend water. Ja, er, er werden vroeger ook wel uh, uh, in hotels... Uh, zeewaterbaden gegeven. Dan werden er emmer zeewater gehaald. En dan konden de gasten in het zeewater... In, het hotel, in de hotelkamer baden. Ja. Dat was dan heel gezond. Je moet er niet aan denken in het zoutenwater. water. Want dan ga je uit het zoutenwater water... moet je je weer afspoelen. Anders gaat het zout weer opdrogen. Dan krijg je van die ja, maar als je, als je, als je, witte uh, plek op je benen. Als, als je iets aan je huid hebt... dan is dat wel heel gezond natuurlijk, dat zeewater. Ja, nou, dat is wel zo. Als je een wondje hebt... ga maar in de zee lopen aan je voeten. is dus zo dicht. Nou, wat had het de hond van de buren eraan likken? Gaat. Dat uh, gaat gek. <laughs> ja, dat is bij geleerd vroeger. Dat het, uh, <laughs> nou, geldt. dat is helemaal niet goed hoor. Oh, oh. <laughs> dat kan ik uh, maar niet doen. Ik ben er nooit ziek van geworden. Hmm. Dus, uh. Ja, een kwartiertje. Nou, nou. ik zal wat uh, nummers gaan draaien. Ja, draai nog maar wat. CLS Was. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen door de nevel en de kou. Als ik thuis ben, zul je zeggen: blijf wat langer als het gaat. En je weet ik zou graag willen, maar dat is iets dat niet bestaat Met de vlam in de pijp, zeur ik door de Brennerpas Met mijn dertig tonnen diesel, ver van huis naar in mijn sas Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht En dan moet ik even denken, aan mijn vrouw die op me wacht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 met de vlam in de pijp. Door die eindeloze nacht. En dan... En dat was Henk Wijngaard... met De Vlam in de Pijp. Het eerste nummer waarmee die... Uh, erg bekend werd. Imka zit ondertussen even te niesen hier. U hoorde wat op de achtergrond. Dat was dus Imke. Imka. Ja, kan je niet, helpen hè. Wat ja. Is het weer hè? Ja. Ik uh, heb nog een ander leuk nummer gevonden... En daar wil ik het even met je over hebben. Oh. Um, je kent natuurlijk allemaal wel het uh, nummer Malle Babbe. Ja. Wist je dat dat helemaal niet van uh, Rob de Nijs is? Dat heb ik eerder gehoord. Dat heb ik eerder gehoord, ja. Dat, gehoord, ja. Nou, dat is van, de, van Boudewijn en Groot. Ja. Ja. Nou mooi. Nou, Laat me Ja, ik had hem klaargezet. Ik had hem niet geseefd. Oh god, dus nou is hij weer weg. Oh. Nou is hij weer weg. Ja, je moet het wel precies doen. Wat ja, die, uh... Ga je Even zoeken. Zoeken. Ja. Ja. Ja. Nou. Ik zie wel Brasile Kano. ben hem kwijt. Ja, dat klopt ook wel. Ja, ja dat klopt. Ja, wel nou, Ik had nog een ander nummer klaargezet. Dat is van een, ook van een zandvoorter. Het is van Guido Weidema. Die ken je vast wel. Ja, die ken ik nou, inderdaad. Guido Weidema vroeger ook in een bandje gespeeld. En mm -hmm. uh, wat nummers gemaakt. En uh, één nummer vond ik, ik wel leuk. Ik heb, ik heb geen van zijn vader gehad. De lagere school ja, natuurlijk. Is, uh, ja. Ja, is, ja. Is... Nee, Weidema, ja, Nee Weidema. Nee Nou, dit nummer is van zijn zoon. Ah, ah, Dit lied gaat over mijn liefdesleven. Ik hoop van aarde dat u wat er gaat. Ten achter de bar, in het kleine dorpscafé. Ze was het eerst te maken waar ik bijna met deed. Na 24 biertjes trok ik haar midden op straat. Ik dacht dat vindt ze fijn, maar ze werd een beetje kwaad. Her pa kwam naar boeten en die zei, een langer ik won een hier nooit meer te je bent meer veel te ruig. Dus ik moest verhuizen naar die grote staat. De dochter van een kastelein, er is niet te Ja, Jojo, de heren, hef de kost. kwam het heen, op een of ander feest Ze leek een leven meid, ook al was ze wat bedeesd. Toen ik haar laat naar huis en bracht, stond die voor haar deur Ik probeerde haar te zoenen, maar ze opende haar scheur Er kwam naar boeten en die gaf me een stoel op zich niet zo erg, maar ik kwam midden in mijn smoor. Ik rende voor mijn leven en telkens dag ik weer. Ook de dochter van een timmerman, dat heeft voor mij niet meer. Het ja, is me toch wat, hè? je naar de stad verhuisd. Steun ik in de discotheek naast mijn blonde deren waar iedereen hoor keek, ik dacht ze wel, wel dansen, dus ik zwaoi in het rond. Man heeft geen minuten zwooien, steun het schoen maar op de mond. De rechter was van mening daar ik grenzen overschreed. En liet mij dus betalen weer het ongedonnen leed. Een halve jaartje brom, omdat ik hem met de rep heb En Zo ben ik het doorzien dachten voor het is pas echt genooid. En ik had nog wel een cola betaald. Doch, no, dat is ook mooi met je de laatste keer geweest. Hij ja, dat goed begrepen. Heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. Zit het er alweer op? Nou, het ging snel. Veel te snel. Ja, met het nummer van uh, Toto ging ook heel erg snel. <lacht> ja, maar dat komt een beetje, omdat het een, een dub remix is van 2014. Oké. Dat is speciaal uitgesloten. Van, van dit type krijg ik ook. Uh... <lacht> ja? Verzeden. <lacht> <Die> <lacht> ik, nee. ik, ik kon wel snel typen, maar als ik na ging denken, ging het fout. Dus, als ik het hoor, dan krijg ik de zeven. Ja, het is uh, Jerry Lewis met uh, de typewriter-machine. Ja. Leuk. Ben je er dinsdag eigenlijk? Volgende week dinsdag. Ja, als ik uh, kan, dan, uh, dan ben ik er wel, ja. Oké. Okay. Dan ben ik misschien dinsdag weer. Oh. Dat zou leuk zijn, hè. Ja, ja. Ja. Want dinsdag was mijn vaste dag als flightkick. Ja. Uh, maar als we... Uh, even kijken hoe het precies zit met, uh, met mijn dochter op de school. Want ik breng en haal haar. Maar als dat als kan, dan uh, kan ik invallen als uh, Dolly nog niet beter is. Ja, nou, ik hoop dat Dolly Probeer weer snel uh, nog ja. beter is. Ja, anders gaan we slaan. Ik had een dingetje voor de gedraaid. Ja. Maar ik wil voor mijn verjaardag een Dolly doet. <laughs> ja. Nee, maar als het niet beter is, gaan we gewoon slaan. Ja. Dat helpt meestal. Ja, hoor. Nou, oh. uh, ja, Ik niet helemaal bekend. Nee hoor, dol. Doe maar rustig aan. Ja, en nog bedankt voor de cake. Ja, de cakejes. De cakejes waren uh, erg lekker, ze zijn allemaal op. Oh ja, heb jij de rest opgegeten? Ja. <laughs> nou, ja. het is echt weer uh, afgelopen met CFM Lunch. Leuk dat u heeft geluisterd. Mijn naam was Cor. Mijn naam is Simka. Ja. Simka. Geen Don. Geen Cor en Don deze keer. Nee. Mensen tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op honderd vier punt vijf.